Bouten met het nws journaal De criminaliteit daalde in de eerste helft van dit jaar naar 510.000... bijna 5% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral het aantal misdrijven met grote gevolgen voor slachtoffers daalde flink. Zoals overvallen en straatroven. Het aantal gestolen brommers en fietsen steeg juist. Het percentage opgeloste zaken bleef gelijk 28%. Op een industrieterrein in Kerkrade staan drie loodsen met bouwafval in brand. Het vuur dreigt over te slaan naar een vierde loods. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen op een naastgelegen fietspad... dat door de politie is afgesloten. Het vuur ontstond vanochtend vroeg in de buurt van een van de loodsen van het recyclingsbedrijf. Waarschijnlijk was er niemand in de loodsen aanwezig toen de brand uitbrak. Wel is een brandweerman gewond naar het ziekenhuis gebracht... volgens omroep L1 omdat hij een waterstraal in zijn oog had gekregen. Op de tweede dag van de algemene beschouwingen komt premier Rutte aan het woord. Om half elf antwoordt hij de Kamer. Het zal vandaag vooral over de veranderingen in het belastingstelsel gaan. De eerste dag van de algemene beschouwingen eindigde ongebruikelijk laat. Pas na één uur vannacht waren de fractievoorzitters in de Tweede Kamer klaar met hun debat. Vorig jaar waren ze rond acht uur s avonds al klaar. In Schotland zijn een uur geleden de stembureaus geopend voor het referendum over onafhankelijkheid. Ruim 4,2 miljoen Schotten mogen stemmen. De stembureaus blijven open tot vanavond 11 uur. Daarna worden de stemmen geteld. Of de schotten ervoor kiezen om in het Verenigd Koninkrijk te blijven of om eruit te stappen, is morgen vroeg pas bekend. De officiële uitslag wordt na verwachting tussen half acht en half negen Nederlandse tijd bekendgemaakt. Het weer nog voorop zon vandaag en 22 tot 26 graden. In het zuidoosten zijn er wel buien, mogelijk ook met onweer. In het weekend overal buien en vanaf zondag met zo'n 18 graden een stuk koeler. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. Bij Inbrugge 3 kilometer en bij Hoeverlaken 3 kilometer. Op de A2 Amsterdam Utrecht bij Apkoude 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 naar Amsterdam bij Soeterwoude Rijndijk nog 3 kilometer. Dat is de nasleep van een aanrijding. A9, Alkmaar-Amstelveen bij Bottenverdorp, 6 kilometer. Op de ring A10, tussen de afrit IJmuiden en Knoopend meer 4. A12, Den Haag-Utrecht, tussen Reewijk en Woerden, 6. bij het Oude Rij, 3 kilometer. En naar Den Haag op de A12, tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum, 7 kilometer. A13, Rotterdam-Den Haag, voor Knoopend Ippenburg 4. Richting Rotterdam bij Delft, 3 kilometer. Op de A15, Goikum-Rotterdam, behardingsveld Griesendam, 3. A16, Breda-Rotterdam, voor de randweg Dortrecht, 4 kilometer. Een kapotte vrachtauto op de A16 Breda Rotterdam voor de Van Bredenotbrug 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Ridderkerk. A20 richting Gouda bij knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. Bij Moordrecht 8 kilometer. En in de regio Den Haag op de N44 richting Wassenaar. Voor Wassenaar 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij je twee uur van Goedemorgen Zandvoort. Uh, waar we begonnen met ABBA met Mamma Mia. Nou, dat zullen we meteen tegen onze <laughs> volgende gast zeggen. Welkom, uh, Carl Simons van OPZ. Carl, de ja. bedoeling uh, van dit gesprekje om eens bij te spreken... de wittebroodsweken zijn voorbij in ja, ja. de <laughs> Zo coalitie. Kun Zo kun je het noemen, Ja. Uh, ja. Stormachtige wittebroodsweken. Ja. Ja. Dus... Maar, uh, uh, wat mij opviel in de beginperiode... Uh, en dat moet jou ongetwijfeld ook opgevallen zijn... is uh, uh, dat er een kamp van winnaars en verliezers waren. Ja. Is dat kamp een beetje uh, naar elkaar toegekomen? Iets wel. Er is uh, eigenlijk in het begin tussen haakjes... Goedemorgen. Goedemorgen. Maar uh, ja... Er, er is ook in het begin van de periode er is een samenkomst geweest. Toen zijn we, wat we, de, wat we dan noemen, een dagje op de hei. Dat was al op het strand. Maar ja. dat is dan een dagje op de hei. Met dat is, de, de dat is gebruikelijk, hè? Ja. ja. En, uh, maar niet iedereen, is, niet iedereen is gekomen. Niet iedereen is gekomen, maar dat heeft eigenlijk niets opgeleverd. Want daarna kreeg je alle, alle gebeurens die hebben plaatsgevonden in mei. En uh, ja, de scherpe kantjes die zijn er nog steeds niet af. Want je hoort nog steeds, uh, uh, als je dan uh, samen... ...moet werken, vooral nu in deze omstandigheden waar we eh, voor... De voorbereidingen zitten voor alle zaken die op ons afkomen, die het Rijk op onze schouders werpt. En waar eigenlijk eh, nog op bepaalde punten nog heel veel onvoldoende kennis is bij de gemeentes. Niet alleen in Zandvoort, maar ja. nou, overal natuurlijk. Er wordt samenwerking gezocht. En dan juist heb je samenwerking onderling ook nodig. En dan is het doodzonde dat er nog steeds stekeligheden zijn. Eh, dat nou, men niet gunt dat de zaken veranderd zijn en dat de kiezer heeft gekozen zoals het gebeurd is. Over, over stekeligheden. Uh, ik was dinsdag bij de. De, uh, bij de debatronde. Ja. En daar proefde ik bij het begin van het indienen van het abonnement al een stekeligheid. En uh, daar werd gezegd door uh, de VVD: waarom hebben jullie ons niet gekend in het abonnement? Ja. Het werkt toch twee kanten op die samenwerking dan? Tuurlijk, dat werkt twee kanten op. Maar daar moet je wel de tijd voor hebben. Dat heeft uh, Ruud Zandbergen, die het heeft voorbereid, ook gezegd. Het is die middag, hè, dus de dinsdagmiddag voor de avond, pas verschenen. Ja. En dan kun je. Op 16 uur 4. Ja. Nou, dat was natuurlijk ook veel te laat. Ook voor ons. Ja. He, voor, voor de... Voor iedere partij, mag ik wel zeggen. Ook voor de OPZ was het, was het aan de later kant. Want dan kun je er eigenlijk niet meer over denken. Het is ook ter plekke nog aangepast. En dan kun je zien dat het uh, te korte tijd is geweest. Uh, dat zoiets geboren wordt. Want het was wel een <kijkt> belangrijk uh, amendement. Het ging uh, over de samenwerking met Haarlem. Dus het voorbereiden van alle zorg. Uh, het zorgdomein, het sociale domein. Ja. Om dat allemaal op een goede manier. Er zijn drie richtingen: drie uh, transities. Die overgedragen moeten worden van rijk en provincie naar de gemeente. Nou, daar zijn we nog helemaal niet klaar voor. En dan blijkt ook eigenlijk uit de stukken... ten eerste zijn we niet tijdig genoeg op de hoogte gehouden... Van, van punt tot punt. Daarom was ook in december, toen er al een intentieverklaring lag... die voor alle zaken was die overgedragen zouden worden. Hè? Al onze portefeuilles. Nou, dat waren natuurlijk tien stappen te ver voor ons. Ja. En dan wordt je eigenlijk niet goed geno genoeg meegenomen in dat proces. Want is het een logisch gevolg dat je op een gegeven moment... tot een intentieverklaring komt... Want je bent voorbereid, je bent bijgepraat. Dan is dat geen verrassing meer natuurlijk. Nee. Um, over die samenwerking uh, gesproken. Um, er, werd, uh, een beetje, nou, er werd geïnformeerd en gesproken. Ja. Ik heb eerlijk gezegd weinig debat gehoord. De wethouder, op een aantal vragen van raadsleden, bleef volhouden dat uh, de beleidsmakers en beleid in Zandvoort plaats gaan vinden. Ja. En dan heb ik hier twee stukken liggen. En dat is de beleidskaders en uitgangspunten. En dat is een, een gemeentelijk gepubliceerd stuk. En daar staat in... Uitvoering participatiewet naar Haarlem volledig. Beleid participatiewet naar Haarlem volledig. Beleid jeugdzorg naar Haarlem volledig. Hoe moet ik dat nou rijmen? Want jullie uh, hebben, zijn daarmee akkoord gegaan. De raad gaat er dus mee akkoord. Dat het beleid naar Haarlem gaat. Over deze drie onderwerpen. En dat verbaast mij namelijk omdat ja. ik... Nou, maar dat niet proeft de afgelopen nou, dinsdag. Dat is, dat is eigenlijk het, het, het punt. Dat, dat is, uh, afgelopen dinsdag is dat uh, minder aan de orde gekomen. Die week daarvoor met de informatieraad wel. Uh, eigenlijk is dat stuk. Uh, en daarom is het ook uh, geamendeerd. En anders gemaakt. Uh, klopt niet met de werkelijkheid. En er staan dingen in die ook niet juist zijn. En als je dat nu opnoemt heb je volledig gelijk. Dit stuk gemeente. gemeend. Ja, maar al die stukken die behoeven dan uitleg. En dat moet niet nodig zijn natuurlijk. Dat is waanzin. Want het beleid wordt hier gemaakt en het wordt uitgevoerd in Haarlem. En dat is wat de wethouders zijn, daar heeft hij volkomen gelijk. Nee, ja, maar dat staat niet in dit stuk. Klopt. Dus dat, oh, dat, dat stuk je... is, is niet nee, goed. Maar dat is of een tabelletje. Is niet goed. Dat is een tabelletje waar, waar dat in staat. Ja. Uh, en dat is. Uh, uh, dat is alleen maatgevend voor wat er overgaat. Yeah. En uh, er staan ook dingen in de, dat je zegt, nou waar is dan dat loket? Hè? Dus uh, ja. de baliefunctie de Bali ja. die uiteraard in Zandvoort uh, blijft. Het Met andere woorden, de baliefunctie blijft in Zandvoort. Het beleid wordt gemaakt door de gemeenteraad. Er worden stukken gemaakt die door uh, de gemeenteraad aangenomen worden. Mm -hmm. En die bepalen het beleid. Nou ja, zo, uh, zo verklaarde de wethouder dat ook een beetje. Hij zegt: de beleidsambtenaren die gaan dat voorbereiden. Juist. Maar die zitten er niet meer in zand, Want als ik dit stuk moet geloven? Dan komt men naar de raad en die procedure kennen we: de, de raad beslist en het college voert uit. Ja. Maar het verontrust uh, één partij zeer zeker. die mm -hmm. dit stuk uh, uh, goed gelezen heeft. En wat mij dan ook opvalt, is dat er een factuur gesteld wordt voor een gemeentessecretaris. voor twee jaar. Ja. En daarin staat ook heel duidelijk. ...momenteel wordt ingezet op een overdracht van taken op het gebied van beleid en uitvoering. Ja. Dit staat in een open sollicitatie. Ja. Dus dan is dit toch waar? Dan gaat het beleid toch naar halen? Nee, het beleid gaat niet naar Haarlem. Dus dit is, een valse, blijft... dit is een valse advertentie? Uh, het beleid gaat niet naar Haarlem. Het beleid blijft hier in, uh, in Zandvoort. Ja, ik ken het, het verhaal. Ik heb het gezien. Mm -hmm. En uh, dat is de, de, het profiel van de, van de gemeentesecretaires... Uh, de huidige secretaris die gaat naar, uh, naar Velsen toe. He, dat is uh, bekend. Uh, dat is en bekend. wij zoeken dus en, we en die functie zal tijdelijk ingevuld worden door, uh, door de, de, hoofde, de hoofden van dienst. He, ja. die, die, die er nu zijn, met als nummer één uh, de financiële man die dat gaat uh, aannemen. <coughs> en uh, ja, het is uh, natuurlijk als je je ambtenaren die gaan van de, het sociale domein, die gaan over naar Heilem. En in die zin, als je dan zegt, <coughs> maak dan Heilem het beleid. Uh, zij maken voorstellen en de raad. Die moet je al die goed moeten keuren. Dat is duidelijk. He, dat is, dat ja, dat is duidelijk. Waar, waar het, waar het uh, mij en een aantal Zandvoorters om gaat. Is dat hier gewoon luid en duidelijk staat. Dat het beleid naar Halem gaat. En als er een beleidsambtenaar A bijvoorbeeld. Die gaat naar Halem, En daar zit een B, C, D uh, ambtenaar. En ja. is van Halem. Ja. Als ambtenaar A iets voor Halem moet uitzoeken. En dan krijgt ambtenaar B iets voor Zandvoort. Ja. Dus de beleidsambtenaar is niet meer voor Zandvoort. Uh, nee, als, nee. als Dus wordt het zitten, beleid zij... in Halem gemaakt. Het wordt voorbereid in Haarlem, klopt, helemaal. Het wordt voorbereid in Haarlem, want we hebben dan die eigen beleidsambtenaren niet meer. Want het hele sociale domein gaat over naar ja, Maar dat is juist wat de wethouder uh, uh, uh, een soort van beloofde Dat de beleidsambtenaren antwoord blijven zitten. Kijk, en dat is uh, het, het punt wat, uh, wat niet juist is. Uh, alle, uh, alle ambtenaren van het sociale domein gaan over. Beleidsambtenaren dus de beleidsambtenaren zowel beleidsambtenaren als uit, ook. Zowel, en de uitvoering, En de uitvoering sowieso natuurlijk. Tussen de 15 en 20 mensen gaan er over naar Haarlem. Maar, We Karel, paasten, zoals, maar dus, ja. Ja, zoals wij hier nu over praten, hmm. binnen, en ja. ik hoor even deze discussie ja. aan. Uh, dan wordt het hoog tijd dat deze stukken die nu verschijnen uh, duidelijker worden. Ja. Zeker naar de raad toe. Ja. Oké, okay, denk eens, die beleidsambtenaar zit daar dan weliswaar in Haarlem. Maar wij maken uit wat het beleid is is. Klopt. Wij moeten het als Zandvoortse raad beslissen. Dat beslissen dus verantwoord worden in, in de stukken. En dat is de begeleiding ook van de, van de wethouder. Ja. He, de, de, er zijn twee wethouders die dus de drie ja. transities behandelen. Dat zijn ja. Gert-Jan Bluis en Gerard Kuipers. Ja. En die twee die zullen begeleiden dat wij aan zet blijven. En dat wat, ze, wat wij willen, dat het ook uitgevoerd wordt. He, dus het aantal uren wat we erin willen zetten. De zorg die we erin willen zetten. En als het over de jeugdzorg gaat, nou dat is ook heel wat hoor. Want ja. wij moet gebeuren. Uh, nou ja, Eigenlijk is het een probleem dat dat alle drie tegelijk wordt overgezet. Ja. Want het is natuurlijk ja. vreselijk veel. Het, het laat, in januari moet dat... Moet, uh, het allemaal, moet dat, moet dat allemaal gaan functioneren en klaar zijn. Nou iedereen, dus er verschijnen ook regelmatig artikelen van alle gemeentes uit, ja. uit Nederland, die zeggen ja, we zijn er nu druk mee, maar we zien het somber in, want uh, alle drie moeten gelijk... Uh, dat wel. Zijn we daar wel klaar voor. Zou dus dat daar... is een hele groot, heel groot probleem wat het Rijk op onze schouders Zou legt. Zou daar nog uit op komen? Ik denk het niet. Dat is al geprobeerd. Ja. En uh, ja. men heeft volgehouden om uh, toch in te voeren per 1 januari. Ja, en vooral de gelden vast te houden. En de gelden, ja. ja. En dat is ook een van die dingen die, uh, die het heel moeilijk maakt. Want bij dit stuk, en dat is ook bijvoorbeeld bij de informatieraad onze kritiek geweest van, ja, het is eigenlijk zo'n onvoldragen stuk, want je neemt een beslissing over, nou, niet, niet duidelijk is, de dingen die jij net opnoemt Ben, van hoe dat allemaal in elkaar zit. Niet duidelijk is uh, het geld wat erbij hoort. Er is eigenlijk nog heel weinig duidelijk en dan praat je over zoiets belangrijks. Ja. Nou, ik, vind het, ik vind het nog steeds uh, verbazingwekkend dat er afgelopen dinsdag niet over deze uh, dingen gesproken is. Want het staat gewoon zwart wit op papier. Dus als het straks uitgevoerd gaat worden... Is de Zondvoedselraad hiermee akkoord gegaan? Ja, maar wij willen discussies van een commissie, laten we mij een commissie noemen, ja, ja. dus de Informatieraad, die willen we niet overdoen. Het is bij die commissievergadering, bij de Informatieraad, ja, is, het, de... is het wel degelijk besproken? Dat begrijp ik, maar men gaat hier dus wel mee akkoord. Ja, inderdaad. Dus is het. men ermee akkoord gegaan dat het beleid volledig bestaat hier in de gaat. Uh -huh. En dat verbaast mij, omdat de wethouder anders beloofd heeft. Uh, ja, de uitleg van de wethouder ja, was anders. Maar die bedoelt dus... Uh, dat is ook zo. In feite heeft hij gelijk. Want als we hier het beleid bepalen... en zeggen hoe het moet... en dat het in Heerlem uitgevoerd wordt... dan het blijft het hier natuurlijk. Het uitvoerende zit in Heerlem. Maar ook de, de, het je maken... Je maar nou om, nee, hoor. Want de ambtenaar <laughs> bereidt dat voor... Ja. en die zegt tegen de Raad van Standwoord: alsjeblieft, exact. denk daar eens over na. En dan kunnen jullie zeggen... Ja, nou, nee, de, we de, de wethouder geeft aan hoe het uh, voorbereid de moet de worden. He, dus diezelfde, de raad stelt de ja. kaders, de wethouder voert die uit. En dan wordt de ambtenaar erop gezet om dus uh, voor een bepaald onderdeel dat beleid te schrijven. Ja, wat men graag zou willen, is dat ja. die ambtenaar in Zandvoort zou blijven zitten. Want mm -hmm. die heeft dan binding met Zandvoort. En uh, mm -hmm. nu gaat dat naar Haarlem. Dus een ambtenaar die in Halem woont, werkt en leeft. Die heeft geen enkele binding met Zandvoort. Dus die gaat daar, die gaat daar iets op voor voorbereiden. En uiteraard gaan jullie dat weer controleren. Ja. En nou, dat was nou eigenlijk het, het steekpunt van een aantal mensen. Die willen uh -huh. graag dat die beleidsambtenaren in Zandvoort blijven. En ja, dat en, vervalt. En dat vervalt. Hey, uh, als je naar het totale plaatje gaat kijken Ben. En ik kan er. De zorg volledig voorstellen. Is dan is. Uh, natuurlijk is dat zorg. Dat is er van ons allemaal trouwens. He, want uh, wij realiseren ons. In feite heeft uh, de wethouder ons de hulp geroepen van. geef mij wat vrije hand. Er is ook, dat heb je waarschijnlijk nog meegekregen. Extra budget ter beschikking gesteld. Om hem de gelegenheid te geven om zaken te doen. En niet voor ieder geval naar de raad terug te gaan. Want als hij geen budget heeft, kan hij geen uh, raadregelen ja, op nemen. Dan zou die man een beetje vrijheid moeten. een beetje vrijheid moeten hebben. En dat heeft hij gekregen van de Raad. Dus buiten de drie ton voor de ICT-gelden... Uh, ja. waar er dus een, een aanvraag voor was... is er nog 225.000 ter beschikking gesteld... voor die losse einde aan elkaar te knopen. Ja. En uh, dan heeft hij die handelingsvrijheid. En die heeft hij hard nodig. Want een aantal zaken... die moeten op het laatste moment gebeuren. Ja, en het heeft... Uh, ja, het heeft minstens een half jaar ook ja. weer stilgelegen. En dat, dat, dat mag eigenlijk helemaal niet. Want uh, daarvoor was het uh, en is het veel te belangrijk... En dat zijn allemaal dingen die je terugvindt in uh, een onvoldragen stuk. Als jij een aantal dingen zegt, ja, hoe zit dat nou? Klopt dat voorkomen? En, nou, het, is, uh, het is natuurlijk wel een aangenomen stuk, Kaders en het, uitgangspunten. De kaders en uitgangspunten, ja, zonder meer. Ik maar uh, de, de uitleg ervan is niet duidelijk. Het maar. stuk had duidelijker moeten zijn. Plus, uh, een financiële paragraaf had erbij gemoeten er natuurlijk. En dat zit er ook nee. niet in. Ik heb nog wel een vraag over die vacature. Ja. Waarom is dat twee jaar? Dat uh, uh, uh, neigt bij mensen om te zeggen, gaan we dan toch fuseren met, uh, met ADEM. Want anders neem je zo'n gemeentesecretaris aan voor onbepaalde tijd. Net als de gemeentesecretaris die nu uh, er zit... Maar hier staat ook klaar twee jaar. Dus dat... uh, ik weet niet. Ik heb niet gehoord nog wat daar de achtergrond van is. Ik kan daar geen duidelijk antwoord op geven. Maar ik denk dat dat is een, een termijn. Je gaat niet iemand voor een half jaar aannemen. Nee. Uh, want dat is een veel te korte tijd. Ik denk dat het te maken heeft met een, een, een functioneringsgebeuren. Dat er toch een tijdelijkheid in zit. Maar ik weet dat niet zeker. Er staat in dezelfde vacature ja. uh, na twee jaar houdt rekening met WW. Uh, gaat Openzett daar vragen over stellen waarom dat maar twee jaar is? Of informeren? Ja. Niet, ja zeker zeker het is natuurlijk wel uh, men krijgt de neiging en uh, waarom doe je dat voor twee jaar ja in het zo'n ik ik zeg wel ik, ik weet dat niet zeker ik zal dat zeker ik zal dat daar vragen. Ja. Die, die profielen die voorwaarden zoals al twee jaar worden die uh, gemaakt door de organisatie of door de politiek door de organisatie oké okay. ja. dus daar komt de die twee jaar vandaan ook ja ja niet uit ik, ik, denk dat, ik denk dat de huidige gemeentesecretaris dat voorbereid heeft. Okay. Ik heb hem daar nog niet over gesproken, nee. moet ik eerlijk zeggen. En ik ken toch geen bijzonderheden waarom eh, dat zo in elkaar zit. Ja. ja, pikant detail. Um, Mag ik nog een wat ja. algemene ja, ja, ja, ja, ja. vraagje stellen? We, we schieten op in de tijd. Maar Karel, wat, wat staat er nog We hebben dan dat hele grote sociale terrein. Ja. Uh, wat staat er nog meer op de rol voor de komende vier jaar? Of nou ja, minder dan vier jaar nu? Vier 3,5. Die jullie belangrijk vinden. Ik denk daarbij even aan ruimtelijke ordening. Industrie Noord. Ja, uh, de Boulevard ding. speelt nog altijd. Uh, nou, niet meer als totaliteit natuurlijk. Maar Nee, maar Als deelprojecten, als deelprojecten wel uh, hierna uh, gaat uh, Staat dat uh, nog op de rol in uh, deze coalitie? Met name bij uh, onze wethouder, die dus uh, ruimtelijke ordening heeft ja. uh, don. Ja. Het is zo dat uh, Hancoen heel druk bezig is met uh, voorbereidingen. En kijken waar de mogelijkheden liggen. Nou natuurlijk, in eerste instantie... Voor, waar we het geld van de provincie voor hebben gekregen... Ja. dat is het stationgebied naar zee. Ja, de, de André van Zandvoort. Als tweede uh, heeft hij naast... Ja, het Bad Huisplein, daar zijn een aantal plannen voor, maar... Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben daar niet zo uh, enthousiast over, want dat is weer hoog. Ja, gelukkig. Hoog, uh, gelukkig. Don, dat is weer hoog en, en breed. Zee, en he, en, en, uh, en dan, dan, dan zeg ik, ja, moeten we dat nou op dat plein daar willen? Ja. Maar uh, waar hij ook een hele goede mogelijkheid ziet, en ik steun hem daar uh, van harte in, dat is om dat plan van de Watertoren te ontwikkelen. Want er zijn mensen die dat willen ontwikkelen. Ja, maar uh, al, uh, al, uh, maar en, dat is om een en, of andere duistere reden is dat, is dat stopgezet. Terwijl de mogelijkheden daar zijn plus dat het ons geen geld kost want het is een, een gebied wat ontwikkeld kan worden, zowel de Watertoren zelf als eventueel het hele plein ja. maar be hij bepaalt zich eerste even tot de toren ja. Nou, dat kan zonder meer, hè? Ja. en dan zeg ik ja, waarom niet, want ja. dat is een haalbaar project, en uh, dat kan de, de projectontwikkelaar wil graag, ja. en uh, de toren is in verval uh, ik heb wel eens meer gezegd, ja, wat moet je daar dan mee het mag duidelijk zijn dat dat hebben we ook in ons uh, uh, uh, verkiezingsprogramma gezet. Uh, het is zo dat als je iets kan herstellen, moet je het doen natuurlijk. Maar dit is niet te herstellen. Alleen de toren herstellen, dat kan niet. Want uh, dan moet je voor meer dan een miljoen erin gaan stoppen. Nou, dat hebben we gewoon niet. Nee. Plus, dan kun je het niet gebruiken. Dan is het doelloos. Dan heb je om alleen het Dan alleen hersteld. jaarlijks onderhoud. Wil je er woningen woning in mogelijk maken of een hotel inzetten? Dan, dan kan dat als je de toren afbreekt. Ja. Want als je hier de bassins uit gaat halen, dan stort de hele toren ja. in. He, dus dat kan ook niet, dus het is geen optie. Met andere woorden, bouw een nieuwe toren. Men is bereid om, en daar zou je bijvoorbeeld een referendum over kunnen houden, of een, uh, van enquête, ja. dat je zegt, nou, wat willen jullie? Willen jullie de huidige toren in vorm terug, of die van voor 1940? Ja. En daar is dan heel veel uh, animo voor. En dan mogen de burgers zelf kiezen van welk is het. En dan wordt er een nieuwe toren gebouwd die een ietsje bredere print ja. heeft. En ja. dan, dan kun je daarin wonen, en dan kun je bovenin. Men praat zelfs, ik weet niet of het haalbaar is, maar. Men praat zelfs over een, de ontwikkelaar heb ik het dan, over. Over een roterend bovengedeelte met laat een restaurant erin. Nou, laat dat me, zou fantastisch me, zijn. Uh, Lijkt me een geweldig idee. En ik, uh, ik weet dat jullie. Uh, uh, partijprogramma daar in uh, Meesten. maar ja. uh, van het CDA en van D66 die zijn pertinent tegen het afbreken van, uh, mm -hmm. van de Wadertoren. Gaat daar een compromis uitkomen? Ik uh, denk het wel. We onze wethouders, de wethouders uh, gezamenlijk, die praten daar al over. Kijk, je moet ook uh, zaken doen met de dingen die voorliggen. Ja, ja. En als je dan zegt wat wordt aangepakt, nou, heel veel zaken. Ja. Ik praat nu even over de Watertoren. Maar heel veel zaken. Uh, het bedrijventerrein. Daar is uh, Gertjan Bluis mee bezig. Daar, daar wordt druk uh, aangewerkt? Daar wordt druk aan gewerkt. Nee. Druk aan gewerkt hè, dus even, de, uh, allerlei zaken worden aangepakt, omdat in de komende ja. tijd dus uh, uh, op een goede manier neer te zetten. Uh, we, we praten al heel lang over. Die waren toch, ik kom er toch even op terug. Ja, en die, ja, ja. dat die twee partijprogramma's niet stroken met het partijprogramma van de OPZ. Daar uh, verwacht ik wel een consensus uit uh, vanavond ja. morgen. Uh, want er wordt heel lang gewacht. Het ding valt er zelf wel een keer uit elkaar. En het zou natuurlijk wel is een, een politiek statement zijn... om daar, eens, om daar, om daar iets nou te laten zien. Tuurlijk, ja. Ja, ja, nou, zonder meer dat... Uh, ik hoop van ganserheid dat het lukt. Het ziet er wel naar uit, uh, Ben. Dus ik heb daar alle vertrouwen in. Dat zijn goede plannen, maar uh, nu moet dus, uh, Nu moet uh, eigenlijk in de eerste instantie het college natuurlijk een totaalplan ja. zien. Uh, wat er komt, wat de keuzes zijn, wat het kost. Hè, dus uh, dat het een haalbaar... Uh, grond, de, nee, de grondexploitatie is positief. Met andere woorden, die komt uit. Dus... Gaan, ga je ja. Gaan. Goed. Goed, Tenminste, zo zou ik er tegenover staan. Ja. ik hoop, hoop vele met ons aan, natuurlijk. Ik ook. Ja. Bedankt dat je ons hebt bijgepraat. Ik ja, zou dan. zeggen, wordt word vervolgd. Uh, ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Het aantal onderwerpen viel me nog mee, dus de volgende keer ja. nog meer. Komt uh, kom er weer wat anders. Okay. Roy Robinson, No Pretty Woman. Ik we zijn twee pretty women. Ja, dat is speciaal voor jullie. Ja. De dames uh, Miezenbeek en Joustra... En we gaan praten over de zwemvierdaagse en wederom moet ik voor een sportevenement het aan Ben overgeven. <lacht> nou, kom op zo'n. Ja, Ben is de sportiefste van ons. Oh, echt van. waar? Zo. Ja, ja, ja. Jullie hadden, mij, jullie hadden mij uitgedaagd voor de fietsvierdaagse. Ik heb echt geprobeerd om te komen. Het is me niet gelukt. Nou, je krijgt een hele kansing, schat. Je moet <lacht> ja. gewoon rustig mee met zwemmen. Dat is ook weer een uitdaging. <lacht> dat is weer een leuke Martine hier. Maar nou, we ja. krijgen nog mountainbiken, hè? Uh, dat gaat niet. <lacht> Goed. De vierdaagse. Uh, uh, het, het begint als vanuit. Niet het laatste evenement ja, ja. van de Vierdaagse. Want uh, nee. dat is de mountainbike tegenwoordig. Hè? Ja. ja uh, daar we, zijn we nog aan het werk. We hebben gelopen. We hebben gefietst. Even terug op de fiets was de fiets gezellig. Ja, dat ja was heel gezellig. <laughs> Af en toe een buitje. Ja. Nou, een buitje, een, een, een wolkbreuk. Maar dat is het voordeel van de zwemverdragers. Dit kan niet in het water vallen. He. Iedereen wordt nat. Iedereen verlaat met natte haar het land. Dus water, zon, bui, maakt niet, uit. maakt niet uit. Dit wordt gewoon een succes. Het is het enige evenement waar je één dag mag overslaan. Absoluut. Ja. Uh, we gaan eerst even terug met Britt. Wanneer is het? Maandag. We starten aan, staan Vanaf half zeven is de start in Sint-Parks. Inschrijven, ook daarvoor nog? Kan. Je kan bij Brunnen je kaart kopen. De triodlommers liggen natuurlijk alweer klaar. Maar als je maandag denkt, uh, om 6 uur, ik heb zin om te zwemmen... dan kom je gewoon. Er zijn nog genoeg kaarten. Oké, okay, dan kun je gewoon inschrijven. Ja. Um, daar is speciaal een, een, een dag vrij voor... Is dat uh, om, om de massa te, te spreiden of om iedereen een ja, kans te geven? Nee, iedereen een kans te geven, ja? ook als ze andere sportevenementen hebben of uh, proefwerk of wat dan ook. Het is landelijk zo hè, dat je vijf dagen uh, ja, het is landelijk zo. Dat je vijf dagen uh, eventueel kans hebben. Maar vier dagen, omdat er vier dagen is, mag je één dag overslaan. En uh, de ene keer is het gewoon, uh, als jij wil maandag uh, niet wil starten, het is altijd wel handig om de eerste dag er wel te zijn, maar alle dagen mag je één dag, of de hele week mag je één dag overslaan. Ja, je noemt landelijke, uh, Sven heb je daar ook variatie in datums? Of moet, je, moet iedereen een maandag starten? Nee hoor. Het hoofdintje uh, mag ook dinsdag starten. We bedoelen uh, landelijk. In Haarlem is uh, ook Ja. Neem ik aan. Ja. Maar die zijn, die zijn allemaal op andere, ook, in andere dat, weken. Dat, ja. Soms doen ze het in de zomervakantie. Wij hebben uh, altijd gekozen net start van het nieuwschooljaar. Ja. Um. Doen zij dat ook in het kader van een aantal vierdaagse evenementen? Die andere organisaties waar je het over hebt? Dat denk ik niet. dat is specifiek nee. iets voor ons? Ja, ja. specifiek hè. Ja, ja. ja, want met hond uh, wandelen is natuurlijk ook weer iets, specifiek ja, joh. iets voor ons. Ja. Precies. <laughs> we zijn een beetje ja. apart. Ze hebben toch niks te doen, dus dat doen ze de vierdaagse maat. Ja. Uh, om het wel maar eens even heel simpel te houden. <laughs> Precies. Um, dat is mountainbike hè. Ik, dat, dat doe ik toch nog even naartoe. Wanneer is dat? Nou, daar zijn we nog mee bezig. Okay. Dat ligt nog niet helemaal officieel vast. Dus daar wordt aan gewerkt. Ja, maar het gaat wel door. Ik denk het wel. Ja. Het, was, het was zo leuk. Ja, daarom wou ik hem even inkopen. Ja, we hebben een, een, een mountainbike bad. enthousiast en een pad. Absoluut. Nou, uh, ja, precies. Ja. Maar ja, daar, ja, daar hebben jullie ook uh, een dikke samenwerking mee om dat tot een goed einde te laten gaan. Dus ik heb daar weer alle vertrouwen in. Ja. Um, het aantal deelnemers, want ik ben uh, volgens mij twee jaar geleden geweest dus kijken bij jullie en dat is, nou, je kon daar niet meer zwembad in. Nee, dat, dat, en daarom uh, is, is vijf dagen ook fijn dat je een dag mag overslaan, maar ook om te spreiden. Mm -hmm. uh, er mogen maximaal 400 mensen meedoen. En die liggen nooit al tegelijk in bad. Uh, mensen die, dit is een sport van 88, wil ja. ik wel zeggen, of, of uh, tot 100. De wat oudere mensen die wat rustiger willen zwemmen, komen wat meer aan het eind van de avond. Want vanaf half acht is het een stuk rustiger dan nee. om half zeven. Dus Ben, kom je ja. vroeg. Ja. Nee, en dit is echt druk. leuk. We zien, hier, we zien hier drie generaties samen zwemmen. Ja. Kinderen met hun moeder en een oma. En ja. dat is echt geweldig. Maar is is er een paar jaar terug. Vier, generatie. Vier, generatie, Vier ook een generaties. Vier generaties. keer ja. Maar ja. het sparteluurtje is de eerste. Ja, dan is het echt de drukst. Ja. En kinderen zonder diploma die mogen ook meekomen. Die zwemmen bij Tante Dien in het Pierenbad. Oké. Okay. Tante Dien doet kinderopvang. Dus als moeder en uh, andere Kinderen zwemmen kunnen de kleintjes heel even bij tante die in het pierenbad. Daar wordt op gelet. En uh, komen gewoon mee. Is dus, het dus, nieuw uh, nieuw? Nee hoor, dat zei het al. Ja, we doen het al de, voor de 17e keer. Die, en die dat tante dien is maar druk, hè? Ja, precies. Want de tante dien gaat het allemaal niet lukken want hoor. <laughs> ja, hebben heb jullie zo langzamerhand een uh, zeer ervaren groep, neem ik aan, die ook begeleidt, hè? Want, ja, vast wel Je, je zal kern. mensen moeten hebben die oppassen. Ja, je even, ziet Anke an, aan mij altijd wandelen. Maar uh, als Anke en ik er gewoon niet zijn, dan gaat het gewoon door. Want iedereen ja. weet wat hij moet doen. Iedereen weet precies hoe, wat en waar. Dat, dat, die, dat team is geweldig. Ja, ik bedoel... Zeker als je hele jongen, maar ook ouderen hebt... Er zal er toch iemand een oog in het zeil moeten halen. Ja, ja, Voor ja. de veiligheid. En met zwemvindagen hebben we natuurlijk de reddingsbrigade. Die rond de bad wat... staat uit onze vaste we. kern eigenlijk vrijwilligers... die met al onze evenementen er een doen. Hebben we natuurlijk het Rode Kruis en de reddingsbrigade. Ja, daar zit je ook met twee voeten in, dat is makkelijk hè? Ja, dat is heel makkelijk Ze nemen de Rekuizen en één bij de Ja, precies. En ook onze vrijwilligers, daar zitten ook inderdaad heel veel EHBO's tussen. Ja, nee, het is echt veilig en dat moet ook. Het is hartstikke leuk, maar ja, we zijn altijd ook weer blij op vrijdagavond dat we denken, pjoe, het is weer ongeluk. Het is geen zwart kijken, maar is er wel eens wat gebeurd? Ja, natuurlijk. Er is een kind wat valt. Een ja, okay. en dan door de lippen en een Uit, nagel eraf. En, de, en, uh, ja, ja, ja, ja. Iemand ja. die de andere te hard met een rugslag op het hoofd treft. Ja, weet je, dat soort dingen. Ja. Ja. Maar Gelukkig geen ernstige dingen. Nee, nee, het, uh, nee. nee. nee, nee. Ja, maar natie... daarom vroeg ik over die veiligheid. Ja. Is het zeer, een ja, zeer goed Ja, goed toezicht, maar nogmaals, uh, ouders. De verantwoording blijft dan altijd bij uzelf. Altijd bij, uh, al uh, bij ja, uzelf. Uh, uh, uw eigen kind. Wij proberen het zo goed mogelijk te doen, maar ouders, let ook op. Ik had van de week een telefoontje van een moeder. die Twee keer dochters hebben... A en B. Maar ze zegt ook van, ik heb nog een zoontje, maar die kan nog niet, Het uh, heeft nog geen diploma maar die, heeft, uh, ja, die wil zo graag meedoen. Ik zeg maar dat snap ik, maar niet in het grote wat, wel betaald te dienen. Dus uh, dat komt helemaal goed. Oh, zegt ze, kan dat? Nou, dat is dan een van uh, de ouders die het dus niet wisten, maar de meeste mensen weten nou, het. Ik, ik denk toch dat het goed is om, uh, om A op zijn minimaal uh, te, te, te vragen en liefst nog beter bij jou. komt. Want... ja. ja ja, ik ik zwemmen, het... ja. Maar goed, ook al kan je zwemmen, ik heb het eigenlijk jaren geleden met mijn eigen zoon met Wesley gehad. Die had A en B, nou kon goed zwemmen. Maar ja, wilde in de eerste groep starten ja. en toen hadden we het halverwege. Na de reddingsbrigade dacht van, o oh jee, gaat dat goed? Ja. Besliste is dus uitgehaald. hij was toch in paniek, ondanks A en B-diploma. Ja. Doordrukheid, ja. doorspartelen en dergelijke. En hij is gewoon later op een rustig moment uh, verder gaan zwemmen. Ja, maar de minimumvoorwaarden vind ik niet. Nee, dat is wat kan Dat is wel handig. Ja. Ja. Ja. En ja. Je, je ziet nou, kijk zelf maar hier in de zee. Uh, ik kan zwemmen en volgens mij ja, dan nou aan je botenpap. Ja, ja, precies. Nee, ik vind het heel. Is er nog feest vrijdag? Tuurlijk. We hebben altijd vrijdagfeest. <laughs> We hebben altijd het van de week. Ja, de aquadisco, disco, hè. En daar ja, ja, kijken ja, ja, ja. de meesten toch wel naar, nou, hoor. De, de laatste op. avond, ja. Dat is natuurlijk van. Ja, muziek, wat wil je nog meer? <laughs> ja, vanaf 8 uur en dergelijke. Dus eerst zwemmen? Eerst is er nog gelegenheid om je banen te zwemmen. En dan, dan vanaf 8 uur, dan is. Nee, niet, niet afdrogen, want Je gaat toch in het, oh, het zwembad dansen? In de zwembad dansen. Ja, ja, ja, in het water. water. Het is een aquadisco, Dus je zit in het water, Ja. Ja, dat is wel wat voor mij. Trek mijn zwempak aan. Ik heb hem nog zo gebreid. Oh ja. En als je luistert... Dan... <lacht> nee, vrijdag is disco. Hij is ook gestreept zeker. Ja, gestreept ook nog. Ja, ik kan het zo op een antieke foto. Nee, nee. leuk. Uh, het het samenvattend... Er, er kan nog opgegeven worden. Uh, nou, je kan kaarten kopen. kaarten kopen bij Bruna. Ja, En als je met zo'n kaart komt, krijg je een bandje om je pols. Want alleen mensen met een bandje mogen het zwembad in. Ja, okay. En dat is echt om te tellen. En dat krijg je bij, uh, bij de ingang? Bij de ingang wordt je kaart het, omgewisseld, omgewisseld. Voor, omgewisseld voor een bandje. Ja. Dus ook als ouders willen meezwemmen, dan moeten ze een kaart kopen. Want we tellen dus hoeveel mensen er ja. in water gaan. Ja. Dus alleen mensen met een bandje mogen het bad in. Krijg je elke dag een ander bandje of moet je het bandje vier dagen omhouden? Nou, hij, er zit een zo'n drukkertje op dat je hem overdag af kan. Okay. Maar s' avonds moet hij weer om. Ja. ja. ja, ja. ja. ja. Ja, is wat van die dingen die, die klikken dan vast en die krijgen nooit meer op nee dit nee, zijn wel andere bandjes ja. ja maar elke avond bandje om anders kom je er niet ja, in ja, het, het, en dat is challenge. juist om te om te ja. registreren precies dat vind ik heel wijs ja, ja. en zo weten we ook inderdaad en ook voor de, de disco aard, met de disco hè daar gaat het om want sommigen denken van mogen we mogen alleen met de disco meedoen dat, dat kan, ja dat kan eigenlijk gewoon nee. niet want het gaat gewoon erom dat dus we die disco aanbieden voor onze voor onze deelnemers en ja, ja dat uh, is wel heel gemeen. Maar als ik nou gewoon een kaart koop en ik kom alleen vrijdag. Oh. Nou ja, dan heb je betaald. Dan nee, ben je hef, deel je betaald. betaald. Ja. En als we nog onder de 400 zitten, ja, dan ja, is geen probleem, dat. Dan ja. Ja, het geen probleem. Dan mag dat toch, het ja. Ja, de niet dan. Nee, geen, geen, nee, nee, geen dat, medaille, dat, dat, ja, maar wel voor de Aquadisco. het blijft natuurlijk... Het is wel leuk om gewoon mee te zwemmen. Sportief mee te zwemmen, vier dagen. Precies. En het hoogtepunt van de zwemvierdaagse is gewoon een op vrijdag. De kaart kost trouwens 7,50 euro. Dat hebben we nog niet genoemd. Maar voor 7,50 euro mag je dus vijf avonden zwemmen en feesten. Voor 57. Nou. Ja, als je nu al gaat ben je al 16 euro kwijt. Ja, precies. Dus, dus, dus, dus nee, Het is de hele week zwemmen. Nee, Waarom? Het is niet alleen. Geen geld. Uh, buiten geen geld. dat. Nee, nee, buiten dat. Als je het zwembad even uitgaat, of het water even uitgaat, kun je limonade pakken. De laatste avond, Kijk. gewoon een gezellige aqua disco. Nou, en een medaille. En dan voor de triatlongers, hè? Vergeet dat niet, Ben. Ja, dit is het laatste evenement voor de triatlongers. Dus die krijgen een extra aandenken. Goed, die hebben aan drie evenementen mee meegedaan. Aan. Dus vrijdag staan er prachtige aandenkens okay. voor hun. Dus ze krijgen hun medaille van de zwemvierdaagse. en het extra beeldje. Heb je daar veel? Van, van, die triatloners. Ja, we zitten nu op 80. 80 uh, deelnemers. Het is iets die, uh, minder uh, gewoon die aan meedoen. Oh, maar oh, we zijn er heel ja. blij mee. Ik ja. Ja. ook. Ik ook. Uh, ja. vind 80 ook prima. Ja. Maar ook deze uh, gelegenheid wil ik natuurlijk even gebruik maken voor onze sponsors. Hè? Ja. Want ja, onze sponsors, dat, uh, dat voor, voor de loterij, de groep, hè? Dat dus vinden we gewoon geweldig. De loterij is uh, specifiek nu voor de vidas, toch? Ja. ja en, voor en de, zwemmen. de Nou, nee, goed. Nee, voor de mensen die in het zwembad aanwezig zijn. Okay. Ja voor uh, iedereen voor de die gewoon uh, loodjes willen kopen, hebben we dan ja. een uh, leuke loterij. Groep u maar. N Wij hebben een loterij. Ja, met, met mooie, mooie prijzen, Ben. <laughs> Kom gewoon, met en, loodjes En hartelijk dank. Nou komt er een serie sponsors aan. Hartelijk dank. Nee, we bedanken alle sponsors, want wat Ben, weet je, als je een serie gaat noemen, of een advertentie in de krant, hoe moeilijk is dat? En je vergeet ja, er één. Ja, Niks kwalijker is nee. dat. En het zijn zoveel ondernemers uit Zandvoort die dat doen. Zoveel, dus dat is gewoon... Ze worden allemaal opgenoemd in het zwembad. Ja, dat, dat uh, geef dan weer een stukje reclame terug. Ja. Van hé, we hebben een nieuwe leuk. winkel. Van, uh, dat heb ik uh, meegedaan, dat zit ja. in de Kerkstraat. Ja, dat wordt even genoemd. Goed, ook nou deze gasten, gele... Ja, nog eventjes ja, wil ik toch alles rijden. Ja, Ben, je wil hoe ik ben. Ik maak gelijk. Rode Kruis en dus Ik zal je wel even helpen. Super. De reddingsbrigade, zonder hun kunnen we echt niet. En nee. nou, onze vrijwilligers. En ja. dan wil ik toch onze, uh, onze kleine grote man toch even in het zonnetje zetten. Die is het weekendjarig. Vandaag. Nee, hij is vandaag. vandaag vandaag. Precies. Maar ik denk, hou we even slag om de adem want Anders gaat iedereen vandaag gewoon om een nek hangen. Oké, okay, Thomas, ik kon het toch niet helemaal ja, ja, ja. laten. Thomas, van harte gefeliciteerd. Onze vrijwilliger van de Vierdaagse. Maar ook bij CFM. We heb je eigenlijk het begin van het programma niet gehoord. Nee, nee toen waren we nog even druk bezig. Heb je ja. gezongen? Wij hebben een, een liedje voor hem. Kom maar, dit is je verjaardag, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Ah, uh, jullie bedanken iedereen. Naar, laat mij en jullie een keer bedanken als organisatoren van, met velen met jullie moet ik zeggen. Jullie doen niet met z'n tweeën. Uh, voor het organiseren van allerlei uh, vierdaagse evenementen. Oké, okay. en ga vooral door. <laughs> ja. ja, en hartelijk, dank, hartelijk dank voor de komst, want jullie hebben het hartstikke druk. Greet don't stop. door het Mac. Onze laatste gast, Ben. Uh, is aan deze tot... plaat iets met het onderwerp te maken, eigenlijk. Nou, van de dames toe. Stop vooral niet met je uh, goede werk. Maar ja, we hebben nu een, een nieuwe dame de Simone zit tegenover ons. en ja. uh, de, We gaan het hebben over het museumpodium. Ja. Wat uh, in het museum plaatsvindt, uiteraard. Wanneer is dat? Dat is vanmiddag. Dat is vanmiddag? Ja, vanmiddag. Om uh, kwart voor drie inloop en om drie uur uh, begint de lezing. Tot vier uur. En de lezing gaat over uit de stress. Uit de stress, ja. Wat is jouw verbinding met stress? Um, ja, dat wat, moet wat ik... doe jij normaal gesproken, laat ik het zo vragen. Nou, ik ben coach en trainer. Ik heb een bedrijf waarin ik uh, uh, mensen coach. En, en, en groepen train. Hmm. En, uh, en ook waar ik groepen opleid. Dus ik uh, leid uh, zorgprofessionals op. En ik uh, coach en train uh, particulieren, zeg maar. Maar dat coach en trainen, uh, uh, Als ik dat zo hoor, ik coach mensen, dan uh, kan dat. Uh, van stoelbrandbegeleiding zijn ja, tot sporten uh, gesprekken ja nee maar met dus, ja dus mensen die uh, problemen hebben met stress of burn-out of uh, hmm. die uh, die het even niet meer zien zitten of die het die het leven moeilijk vinden ja en uh, ja mijn grootste uh, wens is dat mensen zich realiseren dat het leven ook leuk kan zijn ja dus dat uh, dat je plezier kan maken en uh, ja, dat dat dat is wat ik graag wil zijn zijn er veel mensen uh, die daar anders in zitten. Jij zegt, mijn grootste wens is dat mensen uh, gaan, uh, gaan realiseren dat er plezier in het leven is. Ja. Dan is mijn uh, idee van ja, maar dat is toch eigenlijk al zo? Nou, stress is onze, onze grootste vijand aan het worden. Het is heel veel ziektes ja. die worden door stress veroorzaakt. Ja. Dus er zijn ontzettend veel mensen die met uh, te veel stress rondlopen... waardoor je hele systeem belast wordt. Als je in die stress schiet, vergeet je dan om leuke dingen te doen? Ja. ja is dat, dat een gevolg dat, van? Dat is een gevolg van, ja? ja. Want als je in de stress zit, gaat de aandacht naar de stress. En niet naar iets leuks doen. Dus dan moet je echt iets voor doen. Je moet het anders doen, hè. Ja, ja. Dus daarom heet mijn site ook zo. Ik doe het anders. Vind dus je moet het echt anders doen om een ander resultaat te krijgen. En als mensen in stress zitten, dan gaat de aandacht daar naartoe. Waardoor ze Je bent bezig worden. met jezelf. Ja. Laat ik het een probleem noemen. Ja. ja, en dat komt omdat we een overlevingssysteem hebben. En dat systeem zorgt ervoor dat er aandacht is op de bedreiging. Nou, stress uh, laat je systeem denken dat er een bedreiging is. Is dat ook een echte bedreiging? Um, of is het alleen een gevoel? Het is waarschijnlijk ooit een bedreiging geweest. Dat is, dus het is een bedreiging waar we vroeger uh, iets... Uh, dus stel iemand die uh, is gebeten door een hond... En die kan, dan kan het brein de conclusie nemen dat alle honden gevaarlijk zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Maar zo iemand raakt meteen in de stress, als er een ah, hond in een de hond de buurt. Komt, ja. Ja. Dus het is. Dus uh, het zijn de conclusies die het brein getrokken heeft, waardoor je in de stress kan raken. Hoe, uh, hoe omschrijf je stress? Want iedereen, nou iedereen, veel mensen, ik zit in de stress en hij heeft stress. En als ik een hond zie, heb ik stress. Ja, ja. Wat is stress? Stress is uh, eigenlijk uh, een verklein woordje van angst, zou je kunnen zeggen. Dus het is een, een spanning. Dus uh, uh, alertheid uh, waar, je, uh, waar je last van hebt. Dus alertheid is goed. Dus, en angst is ook goed. Het heeft allemaal een functie. Maar als het een constant, uh, uh, constante toestand in je lijf is, dan is het heel schadelijk voor je lijf. En daar word je doodmoe van. Je wordt er vooral doodmoe van. Dus mensen raken van in burn-out. Mm -hmm. En mensen worden er ziek van. Dus als je systeem constant onder spanning staat... kan je er ook ziek van worden. Dat hoeft niet specifiek in de werksfeer te zijn. Dat nee, kan ook nee. in privéomstandigheden ja, zijn. Ja. Dus als je, ja, het gaat vaak over... en dat is ook wel waar ik het vanmiddag over wil hebben... is als je hoofd en je hart niet in balans zijn. Dus als je niet uh, doet wat je leuk vindt... of al heel lang niet doet wat je leuk vindt... of al heel lang in zeg maar, de verkeerde trein zit... En denk ja. van, ja, maar ja, ik kan niets anders. Want uh, bijvoorbeeld als je het over een baan hebt... Uh, ik kan nooit meer een andere baan krijgen. of weet je wel, dus het, Dat levert opgestapelde stress op. Moet iemand tegen jou vertellen dat je in de verkeerde trein zit? Nee, iemand die komt met te vertellen dat hij stress heeft. En dan kom je erachter waar... Nee, ja, ja. Waar, nee, nee. Ik zit in de verkeerde trein. Ja? Moet iemand dat tegen mij zeggen? Of moet je want ik er zelf kom werken? daar zelf niet achter natuurlijk. Je nee, je komt er zelf niet achter, want het is een onbewust proces ja, vaak. Waarom? En en want dat moet is moet iemand uh, dat dan uh, uh, signaleren en tegen je zeggen. Nou, eigenlijk moet iemand uh, zo uh, jouw vragen beantwoorden of jouw uh, uh, dingen tegen je vertellen, waardoor je er zelf achter komt. Okay. Waardoor je zelf een soort van inzicht krijgt van, oh ja, maar ik, dat is wat ik al heel lang uh, anders had willen doen. Of dat is wat ik dat zijn eigenlijk wensen die ik maar heb laten liggen, omdat ik dacht dat ze toch niet konden. Dus je moet toch een setje hebben van iemand. Ja, dat is waarom de coaches zijn, okay. denk ik. Dus je kan, nou ja, dit soort dingen kan je vaak niet alleen omdat het onbewust is. Het zit in je onderbewust, dus je weet het niet. Je weet niet dat het er zit. Precies. En dat er coaches zijn is ook juist. Ja. Maar ik heb het idee dat er heel veel mensen uh, uh, niet naar coaches gaan. Ja, dat idee heb ik ook. En, en uh, ik gun iedereen een coach. Dat je iemand die ah, even, even meekijkt ben... of even met je op, de, op het pad meeloopt en je wat inzichten geeft. Ja, want je vindt iedereen een, een, een, een, een vrolijk leven om het zo maar te ja. zeggen, zonder stress. Maar als je dat nou niet doorhebt en je, je bent lichtelijk in de stress, wat ja. uiteindelijk zware stress kan worden tot wat jij zegt een burn-out. Ja. En daar zijn we natuurlijk al een brug te ver. Ja, ja. ja. Dat is dus stress. Daar dat is we nu stress. Een uh, redelijk oogpaar. Ja. Uh, een lezing over stress. Ja, een lezing. Ik dat interactief. <coughs> ja, dat wil ik wel zo. Ik ga vertellen dat. Ik ga vertellen en, ik ben... en het is interactief. En ik doe uh, een oefening ook, dus dat mensen ja, ook uh, kunnen ontdekken wat nou die, uh, uh, die connectie tussen, tussen je lijf en je brein is, zou ik maar zeggen. Dus hoe je brein kan reageren op iets wat je denkt of iets wat je... En, en uh, ja, dat vind ik heel belangrijk dat mensen daar bewust van worden en dat mensen ook zich bewust worden van hun onderbewuste. Dus dat er zoveel is wat je niet weet, maar wat wel je werkelijkheid uh, filtert. Ja, Ben vertelde net van ja, uh, je zit in een stresssituatie, maar je hebt het zelf eigenlijk nauwelijks door. Ja. Toch moet er een moment komen, de, want het kan alleen maar uit jezelf komen. Ik zeg. En nu moet ik gaan praten met iemand. Ja. Of, of hulp zoeken of wat ja. dan ook. Ja, dus Doe ergens stapelt het door je leven ja. zo erg op. dat je er op een gegeven moment echt last van krijgt. En dat je, dat je steeds meer klachten krijgt van vermoeidheid. of misschien ook lichamelijke klachten. Of, er zijn zelfs mensen die door hun knieën zakken, letterlijk. Weet je wel, ja. die last van hun knieën krijgen. Dus dat ergens iets je wil. Ja, dat ergens iets je wil. Je ja, gaat mensen. Leren hoe ze signalen herkennen. Hoe ze signalen, signalen. waarop ze iets actie moeten gaan nemen. Ja, hoe ze signalen herkennen en hoe ze ermee om kunnen gaan. Ja. Dus hoe ze. Dus de eerste, eerste uh, stap is natuurlijk dat je onderkent dat je stress hebt of dat je ja. uh, hulp kan gebruiken. Ja. En uh, uh, de eerste stap is dan om die stress. Uh, lichter te maken dus of minder te maken door inzicht en de tweede stap is om weer te gaan kijken wat jij net zei uh, uh, dat je weer leuke dingen dat je weer gaat ontdekken wat wat eigenlijk vind ik nou leuk dat zijn eigenlijk twee situaties hè, lijk, lijkt mij of je herkent het zelf en je gaat er iets aan doen of je herkent het niet en dan ga je door tot bitter einde en dan ja. gaat iemand iets voor je doen of niet of niet? En, en je blijft ongelukkig. Er zijn, er zijn best wel veel mensen die geloven dat, uh, dat, dat ongelukkig zijn erbij hoort. Of dat, ja. Ik denk ook wel dat, dat het leven is natuurlijk niet alleen maar een feest is. Er zijn uh, gelukkige, nee, en dat, minder gelukkige momenten. Dat klopt. Maar gebukt gaan is iets anders. Ja. ja gebukt gaan onder is, is, is niet een kortstondig iets. Nee. Dat draag je uh, dagelijks met je mee. Ja. En dat kan natuurlijk lichamelijke gevolgen. gevolgen. Uh, ja. Want je zegt, ja. door je knieën zakken. Omdat je alleen maar denkt dat je door je knieën kan zakken. Ja, ja. Dat gebeurt dus. Ja. Um, kan je zo bij jou binnenlopen? Uh, vanmiddag? In jou, in jou, nee, in jouw bedrijf. <laughs> ja, ja, je kan. Ik, ik zit me dat zo voor te dus <laughs> ja. uh, nee, stellen. Ik ga nu een aantal uh, cursussen geven van uh, vier avonden. Er gaan ga er twee starten. Eentje in september en eentje in oktober. Mm -hmm. En daar kan je natuurlijk gewoon okay. voor opgeven. Ja, ja. Maar, Wij hebben eentje bij het pluspunt en de andere weet ik nog niet het hangt een beetje af van het uh, aantal deelnemers maar ja. de tweede is bij het uh, okay. pluspunt en als ik uh, weinig deelnemers heb doe ik het gewoon in mijn eigen huis en als er meer zijn dan doe ik het bij het pluspunt of bij de of bij het museum ja. als je dat uh, zou samenvatten vanmiddag de lezing wat nemen mensen mee naar huis van jou uh, inzicht in hoe stress ontstaat en inzicht in de functie van stress en inzicht in de functie van een trauma bijvoorbeeld, Dus emotionele trauma's. En uh, dat het, dat het uh, niet altijd hoeft te blijven, dus dat, uh, uh, dat het over mag gaan. Als het trauma voorbij is, mag, mag ook de last van het trauma uh, overgaan. Wat is een, een, een voorbeeld van een emotioneel trauma? Nou ja, een klein trauma, of een klein, wat mensen kunnen heel veel last mm -hmm. van hebben, is bijvoorbeeld over die hond. Dat is een goed ja, ja, ja. voorbeeld, weet je wel. Dus, dus ja. uh, ergens, ergens heeft je brein man. opgeslagen, alle honden zijn gevaarlijk. Ja. En je brein doet het om, het, om je te beschermen. Ja. Maar de ontdekking is dat die bescherming misschien later niet meer nodig is, ja. waardoor je hem los kan laten. Raar dat je uh, het brein dat dan vasthoudt. Ja, maar het is het overlevingssysteem. Ja, ja, ja, ja. Anders dat... zouden we in zeven sloten tegelijk lopen. <laughs> dat, dat is bekend. Ja. <laughs> ik vind het wel grappig. Ja. Ik heb er dus ook zo nooit over nagedacht. Uh, als er iets is, dan moet je gewoon verdomd met iets anders. Ja, maar ik herken ja. het wel hoor, dat je, uh, dat je het opzegt. Ja. En uh, ieder probleem was dus ooit een oplossing. Ja. Dat vind ik zo mooi. Weet je wel, dus je kan heel negatief over trauma's uh, praten of denken, van je hebt er zoveel last van. Maar ooit was het een oplossing voor je. Dus het is een positief uh, uh, systeem van je. Het is een positief systeem, maar toch stopt dat? Toch, ja, op een gegeven moment, als, het, als je de tijd verder gaat en het trauma is voorbij, kan je het loslaten. Ja. En daar, uh, uh, ja, daar, daar hou ik mee mee mensen. Daar moet je dus over praten en daar ja. is een, een, een, een begeleiding of een ja. coach voor nodig. Ja. Um, Ontzettend bedankt voor de uitleg. Vanmiddag om half drie was de inloop. Kwart voor drie. Kwart voor drie, drie inloop. inloop in het museum. En in september start de cursus. Hoe laat begint de lezing? Drie uur. Drie uur. Drie Zijn tot vier? Kosten aan verbonden aan de lezing? Alleen de entree voor het museum is okay. 2.25. Kan. En mensen kunnen informatie vinden op mijn site. En Die heet? www.ikdoetanders.nu www.ikdoetanders.nu Voor informatie. Simone, ontzettend bedankt. Niks, en, dank je. Uh, veel plezier vanmiddag. Dank je Dankjewel ja, we zijn uh, bijna aan het einde van het programma. ja, maar Zo hebben we hebben nog eens een heel wat, klein agenda. Uh, wat, dingen, wat uit de agenda? nou, we hebben nog een paar. nou, we, we pikken er een paar uit. Uh, allereerst vanavond en het heeft een beetje verkeerd in een aantal kranten gestaan. de historische parade begint om half acht. half acht en, uh, dan rijdt men weg van het circuit. ja. heb jij, heb jij in vorige jaren uh, stonden stationair in de Kerkstraat in het Badhuisplein. deze keer niet. jawel, klein. jawel. Er wordt één volle ronde gereden uh, ja? over de uh, Van Spijkstraat, de Engelbert. Engelbertstraat, Hogeweg, Oranjestraat, Altenstraat, Zeestraat, Engelbertstraat, Oranjestraat. En daarna gaat de helft de Haltestraat in en de andere helft gaat de oh, Kerkstraat okay. en Kerkplein op. Oh, okay. Dus er wordt wel degelijk weer één... één Sta ze in. staan ah, ja, stationair ook, ja. oké. Okay. Dat was mij niet duidelijk. Oké, okay, uh, er is natuurlijk ook vanavond aansluitend daarop is er een uh, muziekfestival. Dus je kan uh, gezellig in het dorp blijven. Het wordt prachtig mooi weer. Ja. Het uh, muziekpodium hebben we het net over gehad. Ja. Morgen. Morgen hebben we een kofferbakmarkt. Het Gasthuisplein weer. Dus, laatste keer uh, heel succesvol. Uh, begint om tien uur. Ja. En de zwemviedaars hebben we het net over gehad. 2 september is de Cinema Nostalgie in Circus Theater 1330. 7 euro en je mag ook met de belbus. Maar dan moet je wel even bellen. Ja. Uh, de economische uh, dienst op zondag hebben we het gehad. Om 10 uur begint dat in de Agatha kerk ja. um, Hartstikke druk morgen. Ook een poppentheater in het museum. Op 3 september, altijd woensdagmiddag. Ja, ja. En uh, diezelfde woensdag is uh, ook de filmclub uh, Simon van Kolm. Uh, en die de schelde feest. woensdag is ja. ook het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café. Druk, druk, druk. En dan uiteindelijk op 5 september ja. uh, de Jazzy Lounge Club bij Café Nuf. En dat begint om 9 uur. Ja. Rest ons nog uh, om medewerkers te bedanken. En natuurlijk in de eerste plaats uh, de jarige Thomas Jong. Thomas, heel erg bedankt voor. En nog een hele plezierige dag ja. vandaag. Ja. De redactie, Gerrie Rutte, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. De gastvrouw, diezelfde Yvonne Roosendaal. Hotel Hoogland voor zijn gastvrijheid en een heerlijk kopje koffie. En wij gaan eruit, als we een kaartje kunnen kopen tenminste. Met de trein, met de per spoor. En wij zeggen, dag hoor.